12 uur. Het NOS-journaal. Anno Duivenet de Wit. Goedemiddag, oud-minister en topdiplomaat Max van der Stoel overleden. President van Jemen, akkoord met vertrek en Surinaams cabaretier Westje verongelukt. Dan het weer, zomerswarm. Met maxima tussen 21 graden aan de kust en 26 in het binnenland. Morgen draait de wind naar het noorden en ligt de temperatuur iets lager. Na morgen meer bewolking, maar het blijft voorlopig droog. Oud-minister Max van der Stoel is overleden. De PvdA had een grote internationale staat van dienst. Hij was onder andere twee keer minister van Buitenlandse Zaken... onder premier Den Uyl en onder premier Van Acht. Permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de VN... en de eerste hoge commissaris voor de minderheden bij de OVSE. Zijn leven stond in het teken van de strijd voor democratie en mensenrechten. Minister van Staat was hij ook nog. Max van der Stoel is 86 jaar geworden. Ik praat verder over hem met oud-premier Wim Kok. Meneer Kok, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw eerste gedachte bij de naam Max van der Stoel? Um, een enorme kennis van zaken, overtuigingskracht en integriteit... maar allemaal in dienst van rechtvaardigheid, mensenrechten en democratie... dichtbij en ver weg. En daar heeft hij zich een leven lang voor ingezet. Met overtuiging en met energie. En hij kan ook heel veel uh, op een heel rijk... En, en belangrijk leven terugzien, denk ik. En wat is de, de belangrijkste persoonlijke herinnering uh, die u aan hem heeft? Uh, ja, dat is onvermijdelijk natuurlijk. Uh, het moment waarop begin 2001 uh, ik, uh, Max van der Stoel, raadpleegde... over de vraag of hij uh, mij behulpzaam kon zijn... bij het overtuigen van de heer Sorigetta om niet bij het huwelijk te komen... Bij, uh, van zijn dochter en uh, de kroonprins... Um, en uh, dat, dat is een heel intensief contact geweest. Het ja. eerste gesprek daarover en daarna de vervolgcontacten die natuurlijk enige maanden hebben geduurd. En uh, ook tijdens die periode is hij uh, buitengewoon onkreukbaar, integer, vastberaden en tegelijkertijd ook uh, natuurlijk uh, gevoelig voor de argumenten van de andere kant, maar uiteindelijk met het goede resultaat. We hebben een stukje geluid van Max van der Stoel zelf over wat hij ging doen toen. Om te proberen uh, vader Zorgeta te overtuigen... dat het uh, beter zou zijn dat het huwelijk niet zou worden overschaduwd... Uh, door de kwestie van de rol uh, van vader Zorgeta ten tijde van het regime Fidela. Nou, u zei net al, uh, dat was uh, de, de, de meest levendige gedachte die u aan hem heeft. U heeft hem uh, ingehuurd voor die moeilijke klus. Waarom kwam u juist bij hem terecht? omdat hij een geweldige reputatie, maar ook betrokkenheid had... bij alle vragen die met mensenrechten en democratie en minderheden betrekking hadden. En bovendien omdat ik vond dat ik met Max van der Stoel... en dat was bij mijzelf ook de afweging... Eh, wat natuurlijk niks tegen, eh, tegen de heer Sorrietta, maar wel tegen zijn verleden. We vonden dat zijn aanwezigheid echt een, een slagschaduw zou werpen over... Het huwelijk en daardoor ook splijtend zou kunnen wer werken in de Nederlandse samenleving. Hij had daar eh, dezelfde opvatting over als ik... en daarom slot het ook zo naadloos bij elkaar aan. En hoe ging dat in zijn werk? U kwam bij hem thuis, sprak daarover. Uh, hoe gingen die gesprekken? Nee, hij kwam met mij in het torentje. En uh, toen bleek al uh, binnen een paar minuten... dat zijn opvatting over hoe het zou moeten eindigen... precies aansloten bij de mijne. Ik had natuurlijk mijn uh, gedachten al gevormd in de maanden daarvoor... Voor hem was het nieuw en dat stond naadloos bij elkaar aan. En vandaar dat het ook uh, een goed team was. Ja. Heeft het nog veel moeite gekost om uh, de heer Sorgietta daarvan te overtuigen? Dat uh, heeft enige maanden geduurd en dat mag u afleiden dat het niet uh, zonder slag of stoot voor elkaar was. Maar uiteindelijk, denk ik, uh, is iedereen tevreden en gelukkig geweest met dit resultaat. Ja. Um, hij, zijn leven stond dus voor een groot deel in het teken van de strijd voor de mensenrechten. Uh, kunt u de verdiensten in die strijd, zijn verdiensten in die strijd, voor ons schetsen? Nou, denkt u maar eens even aan Griekenland, waar een hem is genoemd. Waar hij echt uh, als geen ander uh, uh, tegen het kolonelsregime regime in, tegen de, tegen de dictatuur en de onderdrukking heeft uh, gestreden. Denkt u aan uh, Centraal en Midden-Europa, al die landen die nu uh, voor een deel bij de Europese Unie horen, toen nog niet. Waar het vraagstuk van minderheden en de rechten van minderheden ook een belang belangrijke rol vervulden. Waar vaak ook uh, conflicten of oorlogen uit dreigden voor te komen die hij in belangrijke mate heeft helpen voorkomen. Dus het zijn niet te onderschatten bijdragen die echt ook in hele concrete termen zijn te vertalen. Ja, zoals premier Rutte zegt, een van uw opvolgers... Nederland verliest een icoon op het gebied van de mensenrechten. Daar sluit u zich wel bij aan, denk ik. Absoluut. En We kunnen daar trots op zijn en heel dankbaar. Ik denk dat Max van der Stoel een onuitwisbare invloed heeft gehad... op de impact die ook vanuit Nederland op het mensenrechtengebied is, heeft plaatsgevonden. Oud-premier Wim Kok, hartelijk dank voor uw reactie op het overlijden van Max van der Stoel. Na 32 jaar in de macht is president Saleh van Jemen akkoord met een vertrek. Jemenieten hebben maandenlang tegen zijn regime geprotesteerd... en Saleh accepteert nu een voorstel van zes Arabische golfstaten... om binnen een maand tijd de macht over te dragen. Journalist Judith Spiegel is in de jemenitische hoofdstad Sanaa. Uh, Judith, komt dit akkoord als een verrassing? Nou, het komt in zoverre nog een beetje als een verrassing... dat hij juist de afgelopen dagen, dus de president heel duidelijk niet weten dat er helemaal niet van was af te treden, geen inmenging van buitenaf wilden en alleen grondwettelijk zou vertrekken. Dat zou dan zijn in 2013. Het voorstel zelf komt niet als een verrassing, dat we al, al weken rond, de inhoud van ook. Ik moet wel een slag om de arm houden, want het is nog in een, in een, in een bepaald premature fase. We weten nog niet hoe dit gaat aflopen en of het werkelijk ook tot een deal komt. Maar als dat zo is, dus als hij werkelijk vertrekt na het ondertekenen van het voorstel samen met de oppositiepartijen. Als hij dan vertrekt over 30 dagen, ja, dan zou ik dat toch wel verrassend vinden. Ja, jij zegt ook al als, als, als. Uh, jij klinkt ja. sceptisch. Ik neem aan dat uh, de jemenitische betogers uh, ook niet helemaal uh, gerust zijn op de goede afloop. Nee, sterker, die uh, leggen het allemaal naast zich neer. Die zeggen, wij gaan gewoon door. We zijn helemaal niet akkoord met dit voorstel. Wij zijn ook helemaal niet partij bij deze uh, afspraken. Wij willen niet dat hij pas over 30 dagen gaat. Wij willen dat hij onmiddellijk vertrekt. En misschien nog wel belangrijker, een van de voorwaarden uh, in het voorstel is dus de president vertrekt. En uh, nogal wat andere voorwaarden. En daartegenover staat dat hij dan immuniteit van rechtsvervolging krijgt. Mm -hmm. En daar zijn de demonstranten boos over. Dat, dat willen ze te alle tijden voorkomen. Ze willen dat hij uh, berecht wordt. Dat hij niet zomaar kan gaan. Dus tot nu toe zeggen de demonstranten... De, de demonstranten die niet verbonden zijn aan een politieke partij... moet ik erbij zeggen. Wij gaan gewoon door. Wij blijven op die straat. En zo nodig uh, werpen we ook het, het vervangende regime omver en de nieuwe president. Conclusie? Conclusie, dat is eigenlijk op dit moment bepaald onduidelijk is waar het naartoe gaat. De president zegt, ik ga akkoord. Nu is het aan de oppositiepartijen om ook in te stemmen... met het hele pakket aan voorwaarden, dus, dus zonder, uh, zonder eigen voorwaarden. En dan hebben we nog een derde groep. Dat zijn die demonstranten die niet bij een van deze politieke gevestigde orders horen. En die zeggen, wij gaan gewoon door, want dit is helemaal niet wat wij willen. Journalist Judith Spiegel vanuit de jemenitische hoofdstad Sana'a.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 De populaire Surinaamse cabaretier Steven Westmaas, beter bekend als Wesje, is overleden. Hij kwam gisteren bij een auto-ongeluk om het leven. Vorig jaar werd Wesje nog gekozen tot Surinamer van het jaar. Een fragment. Goedenavond, goedenavond. Mijn naam is Tommy, Kroes nadat. Neef van de welbekende, Tom Kroes. Thanks, hoor, ik word daar een prachtig complimentje. Eindelijk een staan met Bill. Hij is geschokt gereageerd op de dood van West-Jij. Hij was voor veel Surinamers een voorbeeld. En een rol, dat was een rol die hij graag op zich nam. Ik wil ook dat het voor de Surinaamse jeugd een voorbeeld is... dat we ook vanuit Suriname kunnen opereren. En het goed doen en namaken en voorbeeld zijn voor de rest. hij hey, Zo kan het ook. wat iedereen wil wegtrekken. Terwijl Suriname zo'n mooi en prachtig land is. Rond het mortuarium hebben zich veel fans en bekenden verzameld om te rouwen. Op internet schrijven Surinamers dat ze verbijsterd zijn... Nidia Breveld heeft veel met Wesje samengewerkt. Ze organiseert onder meer een jaarlijkse talentenshow. Breveld legt uit waarom Wesje zo populair was bij Surinamers. Ik denk dat Wesje sowieso een publiekslieveling is. Hij is iemand die is um, opgegroeid met een gouden zijn mond. Je, hij heeft het harde leven, de harde kant van het leven in Suriname... Hij ...heeft ervaren, meegemaakt en heeft hard gewerkt om te komen waar hij is. Dus hij... Um Iedereen kan zich, um, um, hij kan zich in iedere situatie een beetje terugvinden... doordat hij op alle verschillende zakken bezig is geweest. Wesje zou in mei naar Nederland komen voor een tournee. Cabaretier Jurgen Rijman stond gisteravond aan het eind van zijn show... even stil bij de dood van Wesje. Een uur voordat ik op moest komen, kreeg ik vreselijk nieuws uit Suriname. De um, meest belovende comedy van Suriname... Steven wesje Westmaas en zijn dj Turbo zijn bij een ongeluk om het leven gekomen... En ik vraag u vandaag, uit de grond van mijn hart, applaudisseer nog één keer voor Wesje, die u zeker een in deze zaak Steven Wesje Westmaas, hij is 39 jaar geworden. In Peking heeft de politie enkele tientallen christenen opgepakt die zich hadden verzameld om een paasdienst te houden.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 In een ziekenhuis in New Delhi is de Indiase goeroe Satya Sai Baba overleden. Met zijn wilde haardos en oranje kleding was hij een internationaal bekende verschijning. En in tientallen landen had hij miljoenen aanhangers... onder wie regeringsleiders, rijke zakenlieden en sporters. Maar hij had ook veel vijanden en in een aantal landen, waaronder Nederland, was hij zeer omstreden. Veel deskundigen omschreven hem als een ordinaire oplichter... die goocheltrucs verkocht als wonderen. Verder waren er nogal wat voormalige aanhangers van hem... die waarschuwden voor zijn verderfelijke invloed. Hoe oud Satya Saibabi precies was, is niet bekend. Hij was rond de 85 jaar. Sport. In Wallonië zijn de renners om tien uur vanochtend gestart... voor de wielerklassieker Luik bastenakenluik luik Gio Lippens, het was de afgelopen twee keer Philippe Gilbert. Kunnen we hem voor vandaag ook vast opschrijven? Nou, ik denk als je op hem gaat gokken... dat je weinig terugkrijgt van de boekmakers. Want inderdaad, Philippe Gilbert is toch wel met vijf sterren... de grote favoriet van deze Luik bastenakenluik luik Het zou de eerste kunnen worden. De enige ook die sinds Davide Rebellin in 2004... drie grote klassiekers achter elkaar wint. De drie Ardense of heuvel klassiekers klassieker zoals je dat wil noemen. De Amsterdam Gold Race, de Waalse Pijl en Luik Bastenaken. Luik voorlopig zit hij nog in het peloton samen met die andere favorieten. Vino Kouroff, Andy Schleck natuurlijk. Ook groot favoriet. Samuel Sanchez, Joaquin Rodriguez en Frank Schleck. En misschien wel de Nederlanders Robert Geesink en Bouke Mollemaat. Het peloton rijdt op een dikke drie minuten van een kopgroep van tien man. Daarin allemaal buitenlanders. Er zit één Belg in ieder geval. Er zitten wel meer Belg in. Maar er zit een Belg in van Vacansolei, De Nederlandse ploeg. Die noemen we maar even. Thomas. De hij reed een prachtige parijs nice en hij zit in elk geval in die kopgroep... met dus drie minuten voorsprong op het peloton. Ze zijn zojuist hoe verliezen gepasseerd... betekent dat ze de eerste hindernis van de dag net hebben gehad. De Côte de Saint-Roch. Rio Lippens, we houden contact vandaag. Dan verkeersinformatie... Bij de ANWB zit Dennis Mooi. Goedemiddag. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Even langzaam rijden tussen Soest en Bunschoot over drie kilometer. En een klein stukje verderop bij Amersfoort Noord 2. A9 in de richting van Alkmaar. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij. Maar tussen het knooppunt Rotterpolderplein en Velsen staat nog twee kilometer. Dan de hoofdpunten uit het nieuws van dit moment. Oud-minister Max van der Stoel is overleden. Oud-premier Wim Kok zegt dat Van der Stoel een onuitwisbare invloed heeft gehad... op het gebied van de mensenrechten. De president van Jemen, Saleh, is akkoord met een vertrek binnen 30 dagen. Maar betogers zijn sceptisch. Zij zeggen door te gaan met protesten tot Saleh echt weg is. En de Surinaamse cabaretier Steven Westmaas, beter bekend als Wesje... is omgekomen bij een auto-ongeluk in Suriname. <middels> Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Omroep Max met de perstribune.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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De haal hij hier over de terren. Ja, is een goed hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom op de paastribune van Max. Een zonnige eerste paasdag met al vroeg luidende feestelijke kerkklokken. Dit uur mijn gast Joop Daalmeijer, nog even directeur van Omroep NTR. Nog even, want binnenkort gaat hij met pensioen... En na enig, Gert-Jan Beek, trainer van AZ. En natuurlijk altijd een terugblik op de televisie de afgelopen week met Ron van Gouwen. Govert, wat hebben we in Nederland toch een groot talent bij cameramensen en regisseurs. Echt fantastisch hoe een serie als Amsterdam en vele anderen in beeld werd gebracht. En ook bij The Passion van de EO afgelopen donderdag... lieten de makers zien dat ons kleine landje tot grote dingen in staat is. Maar ja, hoe zit het dan met de inhoud? Nou, dat hoor je straks. Fijn. Vliegende kip Zul van der Wart loopt ook weer ergens rond. Zul, waar is ergens? Nou, ergens in dit geval uh, in de Kuip, in het Maasgebouw, uh, nog beter uh, en nog veel beter. In het museum. Ik kijk uit naar uh, Ben Wijnstekers. Dat is de man uh, met wie ik zo om te gaan praten over het huidige Feyenoord. Het staat nog in het rechterrijtje, het wil in het linkerrijtje. Er moet nog heel wat gebeuren en vanmiddag speelt het tegen PSV. Een half jaar geleden was het 10-0 in Eindhoven en Feyenoord wil zich reviseren. En uh, ja, ik wil weten hoe uh, Ben Wijnstekers daarover denkt. Willen wij niet allen zul in het linkerrijtje? wordt dringen. Als de publieke omroep, dat is onze stelling, zelf eh, niet fuseert met een andere publieke omroep, dan mag de politiek de omroepen gaan dwingen tot fusie. Uw reactie op deperstribune.nl Joop Daalmeijer, directeur van Omroep NTR. Dag Joop, goeiemiddag. Dag Robert, goedemiddag. Joop, een feestelijke dag, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Pas 65. <laughs> Wat ben je toch aardig. Ja, dat is erg vriendelijk. <laughs> Maar het is wel, het is wel zo. Uh, ik bedoel, we zien het niet op je gezicht, maar je bent pensioengerechtigd. Ja, nou, een zak zit hiernaar. Een <laughs> mastodont. Ja, zeker. Dat is een geuze naam, he, Marcel van Dam. Dat heb ik zelf ook al eens gezegd. Dat is ook waar. Hè? Ja, ja? Nee, dat, ja, ik, ik uh, rol hier wat uh, al wat jaren in Hilversum rond. En als je dan stopt met roken en je wordt dikker... Ja, dan word je automatisch een mastodont. Ja, maar uh, uh, het is toch een, moet toch een beetje een raar gevoel zijn. Uh, wetend, ik ben 65. Ja. Wetend, ik ben over een paar maanden weg. Ja, ja en dan word je zzp'er. Ga je en, voor jezelf beginnen? Ga ik voor mezelf beginnen. Ik kan vanaf vandaag natuurlijk lid worden van Omroep Max. U is welkom. Nou, dat ik ga ik meteen doen. Ik zal mijn vriend Jan Slachter straks in, een, uh, twitter, en dit, hij twittert heel veel hoor. Ja dat weet ik, dat doe ik ook. Wij twitteren ook samen. En dan, uh, dan zitten we samen op een vergadering. En dan twittert hij, ik ben wat later. En uh, Joop Daalmeer is ook wat later. En de koekjes staan, hij neemt er altijd twee. <laughs> dus ik heb, dan twitter ik, ik neem wat mee. Dus ik had nu een hele zak met uh, cakejes meegenomen voor Jan. En dat heeft hij in zijn eentje opgegeten. Een paar, 40. een paar collega's, uh, Joop, willen wat zeggen op deze feestelijke dag. Goedemiddag Joop, met Henk Agoort. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Wij kennen je als een uh, echte omroepman, een vechtersbaas die altijd in het belang van de publieke omroep uh, heeft gestreden. Iemand die evenveel houdt van mooie programma's als van uh, lekker eten. En uh, <lacht> nou ja, ik, uh, ik ben enorm blij mee met alles wat je voor de publieke omroep betekent en hebt betekend. En uh, wens je uh, samen met alle die je dierbaar zijn een, uh, een hele goede uh, verjaardag toe. En ook een mooie toekomst en voor vandaag een heel gezegend paasfeest met jouw kennende heel veel mooie barokmuziek. Joop, Jan Hoek, Wereldomroep. Ik weet het nog, toen ik hier directeur werd hadden we een stevige hoofdredacteur nodig. En bij jou is het natuurlijk what you see is what you get. Jij hebt in die tijd de redactionele organisatie precies die push, die richting gegeven die op dat moment nodig was. Maar ik moet natuurlijk één ding niet vergeten, zeker genoemd, we kregen op die manier ook een gratis top freelancer, een gratis top medewerker erbij. Want Joop zonder Maartje, je verloofde zoals jij altijd zo liefkozend zegt, terwijl je volgens mij inmiddels iets van 17 jaar getrouwd bent. Joop zonder Maartje is als asperges zonder ei. Dus die combinatie hebben wij als Wereldoom zeer van genoten. Joop, hartstikke bedankt voor de tijd hier en zeer gefeliciteerd. Dat zijn ze. De, de, de mannen die het voor het zeggen hebben... de een bij de wereldomroep, laatste spreker Jan Hoek. Henk Hagoort, baas van de publieke omroep. Waar ben ik blij dat Henk hier trouwens zit. Uh, waarom? Nou, die heeft hier enorm veel in beweging gezet. Alles wat wij gedaan hebben bij de NTR, door die, door die fusie... is eigenlijk geïnitieerd door, door, door Henk. En die, die heeft vanuit een volstrekt onafhankelijke positie... die zaak hier aangestuurd... Is iemand die van de inhoud is, weet waar het over gaat. En het is dus niet alleen maar een bestuurder. Het is een gedreven bestuurder. Ik vind dat een van de prettigste bestuurders die je kent. En Jan Hoek, eh, eerlijk gezegd directeur van het leukste bedrijf van, Hilversum, van de wereldomroep. De wereldomroep. Ja, nou, je ja. moet er vandaag de dag niet komen. Nou, ik, ik was er gisteren ja, nog in. Nou, de stemming is slecht. Ja, maar het is wel een leuk bedrijf. En ik, ik had gisteren een etentje met wat, met wat vrienden en collega's. Ook twee collega's met een vrouw van de wereldomroep. Zulke leuke mensen. En die, dat, dat bedrijf is multiculti in zich. En dat is het leukste. Uh, Henk Hagoort, uh, verloogt zijn afkomst natuurlijk niet. Hij komt van de evangelische omroep. De ja. EO, moet je zeggen. De nadruk op de E. Uh, gezegend Pasen, zegt hij. Uh, zegt dat Johannes Jacobus Ignatius Daalmeijer? Nee, wij zijn natuurlijk zalig Pasen. Ja, ik wou zeggen. Zalig Kerstmis, zalig Pasen. Het telt nog wel. Ja, dat zeg ik nog steeds. Ja. Want, maar ik ben toch, Henk zegt van de barok... katholieken zijn niet zo van de barok, maar ik ben wel... Heel nee, erg, je zijn heel heel meer van het, van het Byzantijnse gezang, als het goed is. Gregoriaans. Gregoriaans. Ja. Nee, maar ik ben heel erg van de barok. Ik heb vier Johannes- en matthäus passions gezien de afgelopen twee weken ja. met mijn vrouw... en dat was heerlijk. Huilen en genieten. Waar? Ik vind het zo lang een zit. Ik heb een enorm bassin, dus ik zit altijd gemakkelijk. Goed. We hebben nog <lacht> iemand die je kent. Dag Maartje, goedemiddag. Dag over het, goedemiddag. Maartje van Wegen, uh, echtgenoot, verloofde, begrijp ik? Ja, <laughs> ja. we zijn al, al meer dan 30 jaar samen, dus geef het nou, maar we horen bij elkaar. Dat is een ding dat zeker is. Ja, uh, wat, uh, wat hebben jullie al besproken? Want Joop is 65, wordt ZZP'er. Is dat een punt van uh, onderwerpen aan de DIS? Uh, uh, ja, maar. De, Eigenlijk niet uitgesproken. Ik moet er een klein beetje lachen. Joop wil eigenlijk niet jarig zijn. Dus de familie en vrienden sturen al jaren rond 24 april een kaart met: dag Joop, groeten. En nu is hij zo ontzettend jarig. Gisteravond, vanochtend, Joop's dochter, haar vrouw en ik hebben een beetje fluisterend gezegd: uh, pet, zadigpaasfeest. Gelukkig, verjaardag. En nu moet hij uh, toegesproken worden. Nou, dat, ik vind het ook alleen maar leuk. Uh, nee, Joop heeft een beetje de uitdrukking van zijn vader... als ik zeg, geef ze met een klein zinnetje aan... hoe denk je dat het leven wordt als je met pensioen bent, wat eigenlijk vorig jaar september al zou gebeuren... rond de fusie die was toen klaar. Goed, het is dus een beetje later. En dan zegt Joop, we zien wel. Dat oh. zei zijn vader ook altijd. En dat betekent, ga maar niet doorvragen, want nee. ik heb niet zo'n zin om erover te praten. Dat, dat begrijp ik, maar is het voor de partner een puntje van zorg, uh, Joop, met pensioen? Nee, niet echt zorg. Alleen, kijk, Joop zit in dertien organisaties. Allemaal oh. van die goede doelen. Allemaal als verwilliger. En dan is hij directeur, voorzitter of van alles. Nee. En dat doet hij er nu allemaal bij... Dus Joop begint de dag in Hilversum. Joop doet veel in België, culturele verdrag, Vlaanderen-Nederland. Dan rijdt hij naar Brussel, doet daar s'avonds een vergadering, een ontwijdvergadering, Rijdt weer terug naar Hilversum, maakt daar de dag af en belt mij. Joop kookt altijd en doet de boodschappen. En zegt: Waar heb je zin in? Wat, wat zal ik koken voor je vanavond? En dan zeg ik: Er moet nu iets in je stem zitten van enige vermoeidheid. Rijden, praten, van, Maar Maatje, hey, vergeet zo één ding. Maatje, vergeet wat? Vergeet één ding in Brussel. We hebben natuurlijk een middagvergadering, ja. een avondvergadering. Maar daartussen zit in Brussel altijd. Een heel goed diner. Kookjes. Ja, dat is waar. Ja. Ik wil alleen maar aangeven: de energie is grenzeloos, eindeloos. En al die organisaties, die blijven natuurlijk Joop om attentie en alles vragen. Maar nou, ik ben, ik ben een klein beetje beducht, maar vervelen zal hij zich niet en, en, en ik dus ook niet. Hm. En we gaan even, uh, Joop, want uh, we nemen dadelijk in grote stappen de omroepcarrière door. En we kijken natuurlijk ook nog naar de toekomst als ZZP'er. Maar je hebt ook een presentatiecarrière gehad. Velen denken, uh, je bent alleen maar bobo en overal directeur geweest bij tal van organisaties. Maar presentator uh, was je onder meer bij Veronica Nieuwslijn en je maakte ook nog wel eens een uitstapje. Dames en heren, goedenavond. Dit is de eerste aflevering van Chirurgenwerk. Een serie televisieprogramma's die Veronica maakte in samenwerking met het Collegium Chirurgicum Nilandicum. Vanavond gaan we het hebben ja, ja. over die operaties die in ons land het meest voorkomen. Het zijn operaties waar u waarschijnlijk alles over gehoord heeft. Dr. Peters, goedenavond. U bent gynaecoloog. Welke is de meest voorkomende operatie, denkt u? Ik denk dat de meest voorkomende operatie de curetage is. Ja, ja. En wat is de curetage, Op zoveel jaar later? Weet je dat nog? De curetage, ik heb geen idee. Maar ik, ik, zou even, ik, ik presenteer dat programma... En ik zat in een vliegtuig uh, terug, ik weet niet waar vandaan... en uh, ik zat in de, in de businessklas en achter uh, werd iemand onwel... Toen kwam er een uh, stewardess naar me toe. En hij zei, zei u bent toch die televisiedokter? Er is hier achter iemand van wel gehoord. Wilt u onmiddellijk komen kijken? <laughs> ja, zeker dat, was iemand, dat was iemand die, die, die uh, was aan het hyperventileren. Dus die heb ik naar voren gehaald. Die heeft lekker voor ingezeten oh. was snel genezen. Ja. En van de KLM nog een pet gekregen daarvoor. Ja. Nou ja, weet je wat altijd helpt? U moet hem op zijn zij leggen. Klinkt <laughs> ja. buitengewoon gedegen en hoe het afloopt dan, af. <laughs> Dat zien we later wel. Um, wat was voor jou het medianieuws van deze week? Ja, natuurlijk... Um, John de Mol, uh, Talpa, uh, Sanoma. Uh, wat daar nee. samen gaat. In, in, en vooral waar ik vooral naar kijk, omdat ik veel met, met Vlaanderen van noem. Van wat er in Vlaanderen gaat gebeuren. Hier kan het lijken op een aardverschuiving. In Vlaanderen is dat nog veel meer. Wat heb jij met Vlaanderen dan? Uh, ik, ik zit in heel veel clubjes... Wat, wat de relatie tussen Vlaanderen en Nederland probeert uh, op, te, op te onderhouden. De, de TalenUnie, het Cultureel oh, ja. Verdrag, het Culturele Huis de Buren in Brussel. Fantastisch debathuis wat er is waar Nederlands gesproken wordt in het Brusselse. En bij de, als je naar de VRT kijkt... die hebben een unieke, exclusieve uh, contract met een productiemaatschappij... die heet de Woestijnvis. En die Woestijnvis die maakt heel veel van de ja. succesnummers van de VRT. Maar dat bedrijf heeft nu... SBS gekocht in Vlaanderen. Ik vind voor Talpa dat, uh, net zoals voor Sanoma, ook het mes aan twee kanten uh, snijdt. Omdat het een toegang verschaft voor Talpa Media... tot drie uh, prachtige televisiezenders. En natuurlijk uh, zitten ze even in zwaar weer. Maar uh, dat heeft RTL ook gezeten drie jaar geleden. En die zijn er ook prima uitgekomen. En ik denk dat content uiteindelijk uh, het antwoord moet zijn... om dat weer terug op de kaart te zetten. En ik hoop dat Talpa daar een contributie aan kan leveren. Sanoma en John de Mol uh, voor SBS. Dat gaat ten koste van RTL, denk je? Zou kunnen. Uh, uh, Weet niet, John de Mol trouwens harte gefeliciteerd is dus vandaag ook jaren. ja op 24 april maar dat is. Hij, maar het het ja je moet je moet toch goed nadenken wat daar gebeurt hè? hoe hoe dominant wordt Talpa hoe dominant wordt John de Mol hij zit ook in RTL Sierte heeft ook weer een aandeel dus zijn zijn beleggingsmaatschappij een aandeel in Endemol, Talpa is een productiebedrijf ik zou toch wel eens heel grondig ja. willen onder, onderzoeken... wat dat betekent op de Nederlandse markt. Maar dat gaat de uh, mededingingsautoriteit ook doen? Zou, zouden ze heel moeten doen. Ik bedoel, ja. ik, eh, wat John de Mol maakt, die tappen, dat vind ik buitengewoon innoverend. Ik hoef het hoeft niet allemaal mooi te vinden, maar is wel innoverend. Maar je moet kijken hoe dominant is zijn positie. En ja. wat betekent dat voor andere goede Hoor producenten? Hoor ik je zorg trouwens? Ja, je toe, toe, wat want? zorg, ja. ja. ja ik, wij werken heel veel samen met IDTV. Wat betekent dit voor de positie van IDTV? Hoe kunnen die nog groeien in deze moeilijke tijden in, in Hilversum? Heb u de stelling voorgelegd over publieke omroepen... die al of niet gedwongen door de politiek moeten fuseren... als ze zelf niet willen? Uh, ik doe er nog eentje bij. De NTR, directeur Joop Daalmeijer, uh, beheert een, uh, een omroep... die best kan fuseren met de NOS, waar die oorspronkelijk ook vandaan komt. Ja, nee, ja dat, dat vind ik dus niet. De minister vindt dat niet, en ik steun de minister erin. De NOS en de NTR zouden een omroep worden... met een budget van meer dan 200 miljoen... Uh, met ik denk meer dan duizend werknemers. Ten opzichte van de andere omroepen is dat een veel te groot massblok En bovendien, er zijn heel weinig relaties als je inhoudelijk kijkt tussen de NOS en de NTR. Ja. Is was in het verleden wel anders? Gaan we straks verder over ja. praten. De voor uw reacties. Tot twee uur: de Perstribune. het Govert van Brakel. We gaan even langs een paar. Andere opvallende zaken uit het medianieuws. Afgelopen week, het Poontnieuws, is een actie begonnen... tegen het progressieve diversiteitsbeleid van de publieke omroep. Na hun rubriek een neger omdat het moet... kwamen de dames en heren met de Eskimo omdat het schuift. Gisteren maakten wij wereldkundig dat de NPO... in het kader van het allochtonenquotum... niet alleen Surinamers, Marokkanen, Antillianen en Turken registreert... maar ook Indianen, Aboriginals en zelfs Eskimos. Maar het is nog erger... We kwamen er ook achter dat je als omroep flink geld kunt verdienen... met het in beeld brengen van minderheden. Zo ontving de AVRO alleen dit jaar al 116.000 euro subsidie... door wat allochtonen toe te voegen aan het een vandaag Opiniepanel... en door verslag te doen van een islamcongres. Dit is niet de manier om diversiteit te bevorderen. Bovendien maak je er duiders met een andere huiskleur niet bepaald geloofwaardiger op. En wat zegt Joop Daalmeijer daarop? Nou, ik ben het gedeelte met hem eens. Dat, het, het is natuurlijk, je moet niet betaald worden om... om Nederland, de spiegel voor de nou, dat moet je doen vanuit, je, vanuit je de, de opinie, je missie van je bedrijf. Maar je moet aan de andere kant kijken of je die Hilversumse media niet wat kunt verkleuren. Hier, als ik hier om me heen kijk, zitten gelukkig ook vrouwen. Maar het zijn even, vooral blanke ja. mannen. En dan ja. net, ja, als jij en ik, ook wat ouder. Waar zijn hier nu de Surinamers? Nou, waar ja, zijn zou, de Hindoestaaners? Ik zou wij zeggen, zijn... loop even de hoek, de nieuwsvloer op. Want dat, ja. dat kleurt wel hoor. Ja, maar heel langzaam. Maar, uh, heel ja, langzaam. Ja, langzaam. Het, het is ja. natuurlijk. En dat zou je moeten stimuleren. Wij hebben ook wat geld aangevraagd. Dus ja. wat wij proberen is via allerlei congressen, is via, via symposia... Mensen op de vloer om uh, ertoe te brengen dat ze veel meer, zonder dat dat uh, geld hoeft te kosten, veel meer ander, anders kleurig in beeld moeten brengen. Woensdag werden uh, via een rouwdienst op radio en televisie de slachtoffers herdacht van de schietpartijen aan de Rijn. De winkeliers schepen s'avonds de gelegenheid aan om columnist Joep van Deudekom te bedanken voor een oproep die hij bij Giel Beelen had gedaan om toch vooral uh, wat in het getroffen winkelcentrum te gaan kopen, inkopen te gaan doen. Beste ramptoerist, over iets meer dan een half uur gaat winkelcentrum de Ridderhof open. Mijn verzoek is, ga erheen. Het mag dit keer. Voor één keer is uw ziekelijke sensatiezicht u vergeven. Ga massaal naar het winkelcentrum toe, op één voorwaarde, koop wat. Na de oproep wat in Gielbelen was geweest, in een column, waarin duidelijk werd gezegd, je gaat nu naar de Ridderhof en je koopt wat. En dat is ook dusdanig overgekomen, gebeurde dat, ook, dat gebeurde. Ja. Mensen echt zeggen van, we laten jullie ook niet daaronder doorgaan, we kopen ook bij jullie daadwerkelijk wat. En deze week werden de contouren zichtbaar van veranderingen in actualiteitenland komend tv-seizoen. Samenwerking in de uitgesproken WNL-EO-VARA stopt per september. En op die plek komt geen andere dagelijkse rubriek. Wel wordt elke dag tussen 9 en 10 een verdiepend programma uitgezonden op Nederland 2. Zoals uh, Moraal Ridders tegenlicht oog in oog. En een nieuw pro uh, programma van de VARA, mediaprogramma. Ook de EO komt met een nieuw programma. WNL krijgt een nieuwe wekelijkse rubriek om half acht. En Jan Tromp, ja, dat doen we met Jan, ja, die. Had van de tv-afgelijker deze week. Eerlijk gezegd heb ik al voordat dat hele gedoe rondom de EO aan de orde was... tegen de varendirectie gezegd... Nou uiteindelijk ben ik toch meer een uh, schrijvende journalist... dan een televisiejournalist. Uh, ik zit daar nu betrekkelijk prettig op mijn plek... Uh, maar het is een tekstje, een filmpje en het is een gesprek. En tenslotte, we hopen dat u aanstaande maandag ook weer kijkt. Het lukt mij toch niet om het daar bovenuit te tillen. En misschien kan ik dat ook niet. Jan Tomp, hij is wel heel eerlijk, hè? Ja, ja. ja, ik heb het wel eens Jan gezegd. Ik vind Jan een fantastische journalist, schrijft heel goed. Dat heeft, ik denk de nadagen van Prins Bennett, wat hij uh, met Pieter Broetjes toen geschreven... fantastisch goed, maar op de televisie. Het spatte er niet vanaf. Maar, uh, adjunct van de Volkshand. Maar hij ro roert ook wel iets essentieels aan. Het, het is niet, uh, laten we zeggen, het de grote voldoening om een televisie te presenteren. Want het is een praatje en een tekstje en uh, tot ziens. Ja, of je moet het doen zoals u dat doet. He. Daar ja, hebben ze een ander programma ja. natuurlijk. Maar dan de, dat hadden ze hier ook kunnen doen. Presentatoren hebben gewoon. Ja, dat zijn journalisten. Zetten je ook aan het werk. Laten in die stomme tekstjes. Ik heb dat ook altijd vervelend gevonden van zo'n autocues. Een tekstje van een ander zitten aflezen. Nee, wat jij hier zit te doen, gewoon interview dat kan op televisie ook. Heb je ineens webcams nodig? Ja, maar dan krijg je uh, die zenuwachtigheid van uh, kijkcijfers. Uh, de mensen zappen weg. Het mag vooral niet langer dan 2,5 minuut duren. Terwijl de radio, ja, die is daarvoor geëigend, zal ik maar ja, zeggen. Ja, gelukkig is de radio. Ik ben ook een radiodier. Ik ben ook veel meer van de radio dan van de televisie. <laughs> Sprak de man die heel lang ook op tv is. Ja. ja, maar ik, ik ben begonnen op de radio. Ik vind radio het ja. heerlijkste mening in is. Zoals wij hier nu zitten, zo intiem. Jammer dat we niet naar buiten kunnen kijken. <laughs> maar het is, en dat is toch ja. fantastisch. Waar je ook de tijd hebt. Ik zou dat op televisie ook graag zien. Dat moet je niet midden op de avond doen. Maar zoals de BBC op zondagochtend, weet je een gesprek, één op één van een uur. En dat zou Jan Maar hoe kan het, het nou dat kunnen? de televisie het wel uh, bij de BBC heel goed kan? Een ontbijt waar je u tegen zegt twee uh, kanjes van presentatoren. Ja. En in Nederland blijft dat altijd met alle, alle egaars voor wie het doet toch wat sukkelen? Ja, dat is het ook. Het is het ook ja, het is bijna ziekenhuistelevisie, zoals dat er ook uitziet. is van geld, geld, denk ik. Nee, het ja. geld zit. Het is, het is een kwestie ja. van geld. Het zit op de avond. De presentatoren, ja, ook presentatoren die je geen geld heeft om wat te doen, afgezien van hun salaris, kunnen niks. Je moet mensen de tijd geven om goede interviews te maken redactie die dat goed voorbereidt, goed vormgegeven. Maar in de ochtend, ja, het geld wordt op de avond gezet. En ik kan me dat wel voorstellen. Gisteren uh, begon het nieuwe televisieprogramma Comedy Live van BNN, Nederland 1. En uh, daarmee wil de publieke omroep op zaterdagavond... de comedy-traditie van Vara's kopspijkers langzaamaan nieuw leven inblazen. Het programma is de Nederlandse versie van Saturday Night Live, dat uh, in Amerika al decennia lang een succes is. Nieuw leven voor SBS. Ja, John de Mol is samen met het Finse bedrijf Sanoma eigenaar geworden van de SBS-groep. Ze hebben er 1,2 miljard euro voor betaald. Hun bos van 1,2 miljard was hoger dan dat van de persgroep, dat de eigenaar is van de Volkskrant. Jammer, want de combinatie Volkskrant en sbs leek mij wel wat. Zometeen, Piet's weerbericht, maar nu eerst de column van Arnon Grumberg. Verder vanavond shownieuws met Connie Qualm en Adriaan van Is. Help, mijn man is intellectueel. En we sluiten de avond af met onze dagelijkse talkshow... Bassie en Witteman. Nou, je hoorde het al, het was lachen. Ja. ja. Nee, ja 509.000 kijkers tegen 2 miljoen bijna voor Linda. Ja. ja, het is wel een ander publiek wat te herkenen. maar ik, ik kan hier ook niet zo om lachen. Ik vind dat uh, ja, die, de, deze humor van al bij BNN... maar ja, die is niet voor ons gemaakt, die is voor jonge mensen gemaakt. Nou ja. Die kunnen hier enorm om lachen. Ik, ik, zal ook wel, ik heb een stukje gekeken, omdat ik dacht... daar moet ik het met Joop Daanmeijer over hebben. Uh, hier Eerst nog drie weken over nagedacht. Uh, en volgende week uh, wordt het misschien nog leuker. <laughs> Nou, het nee. Ik zeg, ik nee, me we, suf. Ja, nou ja, dat is toch een soort van tragie. Ja, kijk, en dat de... in Night Live, dat is een fantastisch ja. programma... maar dat is een programma met een miljoenenbudget... en dit moet natuurlijk ook weer voor weinig. Maar iedere keer die poging, dus nu de derde keer dat het gebeurt... ik vind dat geen gelukkig. Nou ja, problemen. je bent zelf net manager geweest bij de publieke ja. onderzoek... zowel op Nederland 1 als op Nederland 2. We ja. spreken over het hart van de zaterdagavond. Wat ja. moet daar dan gebeuren? Ja, eerlijk gezegd vind ik dat op het hart van de zaterdagavond gewoon amusement moet zitten. En dat moet dan publiek amusement zijn. En dat moet niet zijn wat bij uh, wat RTL gebeurt, maar dat kan. Dit zou het kunnen zijn, maar dan moet je er wel geld in durven stoppen. En of je dat dan op drie moet doen, dat is de vraag. Maar goed, het is zaterdagavond, Het is wel voor mensen die zitten onderuit. En dan, uh, er zijn ook actualiteiten, uh, prima. Die hebben toch een iets andere kleur dan de rest van de week. Maar ja. zaterdag is voor de meeste mensen toch ja. een beetje ja, onbekommen televisie. Maar je krijgt. zegt, we moeten er geld in stoppen. Ja. Uh, daarmee wil je zeggen, uh, goede tekst kopen? Natuurlijk. Natuurlijk, daar zit het, geld in, het geld zit niet in de mensen die presenteren. Die zijn op zich allemaal goed doen. Hele goede theatershows. Het gaat vooral om ja, hoe, hoeveel gooi je weg. We hadden het net eerder hier over dat Adam en Eva. Dat programma ja. Amsterdam en vele anderen. Ja, zondagavond. Ja, ja. Fantastisch wat daarin aan, aan talent is gestopt. En hoeveel scripts daar zijn weggegooid voordat dit ontstaan is. En daar zit het in. Dank je wel en tot zo. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kip. Zul van der Wart bij, uh, bij uh, de Kuip, zal ik maar zeggen, in de Kuip zo ongeveer. Ja, net, net buiten de Kuip in het Maasgebouw, Maas. op de roltrap met naast mij uh, ja, boegbeeld Ben Wijnstekers. Uh, jaren tachtig uh, aanvoerder uh, van Feyenoord, maar ook van het Nederlands zelf. Uh, ben, ja, welkom in je eigen Kuip, zal ik zeggen. Ja, okay. jij ook welkom natuurlijk. Uh, leuk tijdens deze uitzending. Live, leuk. Absoluut. Uh, zo meteen de belangrijke wedstrijd uh, tegen PSV. Uh, Feyenoord heeft wat goed te maken. Maar eerst wil ik een paar dingen van jou weten. Uh, we lopen nu naar het museum. Ja. Uh, ja, wat is jouw taak eigenlijk bij dit Feyenoord? Nou, twee dingen. Het uh... loopt een beetje mank. Heb je gespeeld gisteren? Ja, ik heb gisteren met oud Feyenoord gespeeld. We hebben tegen tiende van een elf uit Oost gespeeld. En uh, ja, tegen tiende, dat gaat allemaal nog wel. We wonnen met uh, 12-0. Met Obiku en Blinker. Zelfs uh, Patrick Pauwede mee. Dus dat was wel een leuke wedstrijd gisteren. Maar goed, ik loop al een tijdje, last van je knieën, als je ouder wordt, dan, eh, dan krijg je dat. Maar eh, wat ik ook heel veel doe, het, eh, clinics geven, voetbalkampen, en dat heb ik gistermiddag ook gedaan, dus het werd ineens eh, te veel misschien. Het maar lijf we, trekt het niet meer? Ja, maar het lijkt nog wel hoor, ja, dat gaat nog wel best. Ja, wacht even. Even de deur duwen hè. We gaan nu het museum binnen. Maar ja, het, maar ja, het wel, voetballen ja. gaat wat minder, maar nog steeds even leuk. Ja, tuurlijk, want we zien weer die oude maatjes weer van vroeger. Dan speel je natuurlijk heel veel wedstrijden, gaan we nu weer spelen. Dus een beetje de periode dat we uitgenodigd worden voor uh, wedstrijden. Maar goed, eventjes op jouw vraag. Uh, ik, ik werk voor Feyenoord, doe ik heel veel voetbalkampen, talententrainingen. En daarnaast ben ik ook gastheer, uh, ambassadeur een beetje voor, het, uh, voor Feyenoord. En vandaag wat mensen ontvangen. Praatje houden over de wedstrijd. En dan, uh, ja, dat is een beetje mijn taak. Dus gewoon hartstikke leuk om te doen. Ja, we staan nu midden in het museum. Ik kijk naar uh, shirtjes van, uh, van oud fijnorders Dus uh, de Koesman, die uh, op Mallorca speelt. Uh, Calou, bij, uh, bij Chelsea. Um, van ik zie hier ja, van, van Persie, bij Arsenal. Ja. Ik zie uh, ook nog wel oranje shirtjes. Een shirtje ja. met Network, met Van Hanegem erop. Daaronder een foto van jou. Ja, klopt. Ja, goed, dat is de, de periode 1981-1990. En er staat nog een mooie foto... dat ik samen sta met Peter Houtman, Johan Cruijff en, uh, en Ruud Gullit. En daarachter... Uh, dat wij de cup, de beker is in dit geval, van Kulsingel, van het Stadhuis uh, aan het publiek tonen. Ja, dat waren natuurlijk wel hele mooie uh, hoogtepunten in je carrière. Ja, je bent één keer kampioen gewonnen met Feyenoord, hè? Ja, één keer kampioen en twee keer de beker gewonnen. Maar kampioenschap 83, 84 is wel uh, het hoogtepunt geweest. Ja, gespeeld met Johan Cruijff, wie wil dat eigenlijk niet, hè? Ja, geweldig natuurlijk. En we hebben we als eens meer gezegd dat... Uh, we weten ook wel dat in het begin van we daar, wij als Rotterdamse jongens hadden we toch een beetje, uh, een beetje een raar gevoel over. Maar dan op een gegeven moment dan merk je... Hoe belangrijk, hoe, hoe goed hij ook is... maar ook wat, wat eigenlijk nog het belangrijkste is... hoe die goed die anderen laat voetballen. En dat wordt wel eens uh, vergeten. En dan zie je uh, de die zijn zelf heel goed. Messi heeft dat ook, die is zelf heel goed... maar die laat ook anderen goed spelen. Dat is uh, het belangrijkste. Ja. Waar het niet zo goed gaat is op momenteel. Daar gaan we zo meteen in het tweede gedeelte wat langer over praten. Uh, ja, Feyenoord moet gewoon naar het linkerrijtje en zich revancheren voor die 10-0. Ja, zeker. dus een hele rare situatie vandaag natuurlijk. Hè? Want uh, wat je zegt, Feyenoord wil zich plaatsen voor de play-offs... Ze moeten zich dan revancheren voor die 10-0. En, en aan de andere kant, ja, dan hoor je ook links en rechts. Als Feyenoord wint, dan helpt Ajax weer een beetje. En dat is toch een beetje een hele gekke gedachte die heel veel Feyenoord supporters hebben. Maar ik heb wel begrepen dat wij moeten gewoon gaan voor de play-offs. En laat PSV, Ajax en er maar zelf uitzoeken. ja Ik vraag het je een keer. Doe je een voorspelling? Ja, ik was net even Ik moest een praatje houden bij, bij Benny. Ik ben, was ik even langs gegaan. En dan uh, doen we ook een beetje shutje. Uh, iedereen is toch een beetje positief en optimistisch over deze wedstrijd. Dus ik uh, ga erin mee. Ik hou het op uh, 3-1 voor Feyenoord. 0-1, 3-1 voor Feyenoord. Hou je aan. Tot zometeen. Ik hoop het. <laughs> Oké. Okay. Ben in de... ben je een sportliefhebber op dame? Uh, ja, ik ben erg op uh, atletiek. Ik heb vroeger zelf 100 en 200 meter gelopen. Daar had ik een iets ander lichaam. De recordtijd van? Ja, het was bij de junioren, ik geloof 14-1, okay. op, uh, op de 100 ja, meter. <laughs> en, waar, en waar deed je dat dan? In Rotterdam, naar Ja. En uh, ik heb ook gekrikkerd bij Hammers DVS. Want je bent Schiedammer van huis uit, ja. hè? Ja. ja. Zwart Nazareth. Mm. Wat is dat? Het was een hele arme stad, waar Geneve gestoot werd. Dus, en het werd heel slecht betaald. Arbeiders in, de, in die in Geneve-industrie kregen voor een ja. deel betaald in, in alcohol. En zwinters als het heel koud was... Dan vroren in Schiedam de grachten nooit dicht. Nee. Omdat er zoveel alken, dat stoom, dat er alken in zat. Dan ben je dronken als je langsreedt. Ja. Ik moet altijd aan een boek van Geert Mak denken. De eeuw ja. van mijn vader natuurlijk. Precies, ja, familie ja. Mak komt uit Schiedam. Van en, het hoofd. En aan SVV. Op een of andere manier ja. aan keeper Eddy van der Roer lang geleden. Maar ja. ja, SVV. Die zaten in, ook in de Gorze. Ja. Ja. ja, Joop, dat heb je als je 65 ja. wordt. Dan uh, krijg je dit soort uh, dingen. Hij je steeds vaker over uh, vroeger uh, praten. Daartoe uitgenodigd, zeg ik eerlijkheid ja, voorbij. Nee. Um, je stond aan het roeren van uh, vele omroepen. Je laatste wapenfeit is geloof ik de fusie van de publieke omroep NTR. Dus uh, NPS met Telejak en uh, de, de Volksuniversiteit, de RVU, hè? Ja, en Radio jaar. Volksuniversiteit heet Ja. ja. En, en zo klonk dat toen, die samenstelling. NTR, de omroep waarin NPS, Telejak en RVU... hun krachten en hun kwaliteiten bundelen. Een publieke omroep die is gespecialiseerd... in informatie, educatie en cultuur en die extra aandacht heeft voor jeugd en diversiteit. En dit is ons logo. NTR. Dubbele punt. Je, je zag erbij al hangen, het kabinet Rutte in Aantocht? Nee, kijk, nee. nee wij, wij zaten bij elkaar, drie directeurs en zeiden van... moeten we niet eens de back-office samenvoegen? Waarom zullen we dat allemaal zelf doen? En zullen we dan een federatie maken? En toen, toen zeiden we met z'n drieën tegen elkaar... Aard van der Wand, Benkloenerdijk en ik... zullen we dan meteen doorpakken? En het hele handeltje bij elkaar zetten. En zo is het begonnen. Simpel. Ja, en nu ben je klaar. Want nu komen de bezuinigingen eraan. En is de NTR de enige die al aan de fusieopdracht vanuit Politiek Den Haag heeft voldaan. Ja, maar daarmee ontkomen we natuurlijk niet aan de bezuinigingen. Dat zou ook ernstig zijn. En, en we kunnen best nog een tandje verder. We ja. praten nu over hele intensieve samenwerking met de VPRO. We hebben al één juridische afdeling gevormd nu. We doen geschiedenis en wetenschap samen. Maar dat kan nog wel wat verder. Evenementen samen doen met de VPRO. Zodat je daar ook nog een bezuiniging kan maken. zonder dat in de programma's dat te zien is. Maar, maar want v dat is het belangrijkste. VPRO-mensen die je hier op de vloer spreekt van Radio 1. die zijn zich doodgeschrokken. want de VPRO longt zeer stellig naar de AVRO. Nou, misschien is het omgekeerd. Dat de AVRO wat meer longt naar de VPRO. Moet ook kunnen. Allemaal die gesprekken moet je voeren. Aan het hoofd van de VPRO zit Lennart van der Meulen. Dat is een ontzettend goede stand is toch wel aan toevertrouwd. Het moet inderdaad op de vloer gedragen worden. Als je dat bij ons ziet, wij dachten van oh, die lui van telejak, dat zijn van die saaie onderwijzers. En nu zit je bij elkaar en dan zie je wat een leuke mensen dat zijn. Dus op de rit gaat dat heel anders. Ja, maar hoe ga je met de cultuurverschillen? om? Want die zijn er uh, ontegenzeggelijk. Ja, natuurlijk. Nee, daar, daar hebben we enorm veel aandacht aan besteed. Ik heb, ik heb iemand ingehuurd, Frank Schaper, die daarin gespecialiseerd is. En Hij heeft met werkgroepen gesproken, lunches georganiseerd, op de vloer gezeten. En waar zitten die verschillen? Zijn ze zo groot? Hoe was het verschil tussen bijvoorbeeld de RVU en, uh, en uh, NPS destijds? Nee, de RVU was, was een omroep die maakte heel veel uh, buiten het bedrijf. Makkelijk om dat te doen, maar uh, waren wel heel erg gespitst op niches. En dat zijn wij en, wat, en wat bij zijn de... Wat zijn niches? Nou, ik, ik, bijvoorbeeld Robert, de Keuringsdienst van Waarde. Nooit iemand aan gedacht om dat te doen. Dat hebben ze daar uitgevonden en bedacht. En dat zet bij ons, bij de voormalige NPS, mensen ook aan het denken... door niet altijd maar op de gebaande paden te lopen... en een programmatje te ja. maken zoals we dat al jaren doen. Uh, jullie hebben het in die zin gemakkelijk. Maar met jullie bedoel ik ja. dus die drie omroepen die samen zijn. Want die hebben geen achterban. Nee. Maar alle... Vrijwel alle anderen met de NOS uitgezonderd hebben uh, kritische ledigkoor van de laakachtige types. Nee, dat is natuurlijk een probleem. En dat is het wezen van de publiek, zoals die in Nederland ingericht is. Dus daar moet je wel degelijk rekening mee ja. houden. Dus ik begrijp Jan Slachter als hij zegt van mijn leden willen dat niet. Want als ik mot fuseren, dan ga ik met 250.000 mensen naar het binnen. Of Het kan er niet op, maar hij moet het wel in ieder geval Malieveld. proberen. Het ja. Malieveld, nog mooier in de, in de modder, daar staat te trappen. Maar die achterban is van ja. belang. Maar kijk in ieder geval of je in een fusie, wat je programmatisch doet voor je achterban, ja. of je dat achteroverheen kunt Houdt hij dat vol, denk je, de, deze stelling? Ja, ik bedoel, hij kan het volhouden, maar wordt de druk uit Den Haag... niet zo groot dat je er wel op terug moet komen? Nou, kijk, als hij groot genoeg wordt, dan niet. Want dan gaat Den Haag daar niet, niet overheen. Maar hij moet dan wel heel groot worden. En wat is groot in dat geval? Ja, 450.000 leden. En daar is hij mee bezig, Natuurlijk, ja. En dat vind ik een beetje een probleem. Al dat oproepen om lid te worden... Ja, dat vervuilt de televisie, vind ik wel. Een ja, nice. maar hij, hij is van die achterban afhankelijk in tegenstelling ja, tot de NTR. Nee, die ja, heeft nooit zo'n oproep nodig. Nee, nee ja, wij, wij hebben wel een, een programma waar we heel goed ja. naar moeten luisteren. Maar nee, dat is juist. Maar de vraag is of je dat dan op deze wijze moet doen. Maar in ieder geval, ik wens je veel succes, want het is wel weer een beetje het zout in de pap. Natuurlijk. Welke ja, combinaties dat... zie jij uh, min of meer in het verschiet liggen? Nou, ik, ik vind dat echt de NCRV en de KRO, dat die echt samen moeten gaan. En je zou ook heel goed moeten kijken... of er niet een mooie combinatie te maken is... Eh, met bijvoorbeeld de Tros en de Afro. De Tros maakt het amusement. De Afro is veel cultureler gericht. Dat maakt het voor de Tros ook mogelijk... om dat amusement, de amusementspositie beter te betrekken. En de Afro kan daar tegenover stellen... wat ze nu doen op het gebied van amusement. Bovendien... Een vandaag zitten zin, dus vind ik een heel sterk programma. Dat kunnen ze gewoon blijven doen. En dan kunnen daarnaast een groot aantal omroepen gewoon zelfstandig blijven. En misschien kan Max dan zelfstandig blijven. Zoals ik vind dat de VPRO eigenlijk als smaakgemeenschap. Zelfstandig moet blijven. Maar ja, je noemt Avro Tros, maar Avro is tegenwoordig zo cultuur cultuurangehouden, zal ik maar zeggen, dat, dat dat wel verder verwijderd raakt van de min of meer uh, uh, uh, platte televisieprogramma's. In, in alle goede bedoelingen gezegd. Of... Nee, nee, zeker. Ik vind wat, wat de Tros doet, is voor de publieke omroep betekenend. Je kan er uh, weer of split naar nou, publiek, dat, ik vind het niet zo interessant. Ze doen het wel, trekt veel ja. kijkers, geeft ook een basis voor de publieke omroep als geheel. Maar als je daar nou naast zet, programma's hè, zoals de Avro ze maakt, dan maakt het dat andere mensen. Ja mee mogelijk. Je moet niet van mensen die nu bij cultuur maken, bij de AVO vragen of ze bananensplit gaan maken. Dat is onzin. Dat moeten ze niet doen. Maar naast elkaar. Bovendien, laten we eerlijk zijn, de Tros en de Avro zitten nu in de Vrijdag van Vredeburg op de radio. Klassieke concerten, ja. dat gaat buitengewoon goed. Het is een schitterende reeks en de zaal zit vol met Trosleden. Kijk. Die luisteren naar klassieke muziek en niet naar zoals André Rieu doet. Wat wordt de grootste uitdaging voor je opvolger, Paul Reumer? Een man die uit de wereld van de commercie komt en nu in de publieke omroep aan tafel moet met al die mensen. Nee, om, vooral om, precies, om de mensen binnenboord te houden. Dat, dit zijn mensenbedrijven. Dit wordt niet door computers gemaakt. Dit programma ook niet. Het zijn mensenbedrijven. Hoe die die mensen kan motiveren om in die spannende tijd... waar het alleen maar gaat om 200 miljoen minder, 150 miljoen minder... om mensen in staat te stellen om te blijven werken... En en te blijven ontwikkelen, nieuwe ideeën te ja. blijven Als Iemand dat die uit de wereld denk. van de kijkcijfercultuur komt, moet nu gaan zoeken naar kwaliteit ja. en, uh, ja. en dat soort opdrachten. Hij komt in een familie, uit een, een theaterfamilie, waar dat heel, heel gebruikelijk is. En ik denk dat hij dat heel goed kan. En wat de man gemaakt heeft, laten we eerlijk zijn, een van zijn grote successen, Jongbloed en Joosten. Ik haak er nog steeds naar dat dat eigenlijk had moeten ja. terugkomen. Ja. Jongbloed en Joost, het is al lang verleden tijd. Ja, oude mensenpraat. Ja, ja de, de, de luisteraars van Max kennen kenne dat programma natuurlijk nog wel. Maar voor de jeugdige kijkers, er waren gewoon twee mensen aan tafel... met interessante gasten. Ja, hartstikke goed. Nou, hij was daar hij was nou de producent van... Ja. Nou, nou, nou, wel, dit natuurlijk necht, nooit weer weg met de vader, kan ik me wel voorstellen. Maar die dingen heeft hij gemaakt? De stelling geef ik nog een keer door... als u zin hebt om te reageren op ons gastenboek deperstribune.nl. De NTR is een overbodige omroep en kan beter fuseren met de... Was er nog wat op tv deze week? kijken met Ron Vergouwen. Sinds een paar weken is op RTL 7 de talkshow Barend en Barend weer te zien. Frits wilde graag weer aan een tafel met borrelnootjes zitten... maar zijn oude maatje Henk van Dorp die had er geen zin meer in. Dus dan maar dochter Barbara. Ze runden al een mooi blad over sport samen... dus dan moet een tv-programma toch ook wel lukken, was de gedachte... Maar wat is er toch met Barbara aan de hand de laatste weken? Nou, ja, extra, die heeft het gevoel. Ik elke vrije zondag dan ik Maar daarom is het misgegaan. Goed. Goed, ik moet de hele avond afvragen of jullie Surinamers nou ook besneden worden. Nou, Frits weet ik het. Uh, u kunt mailen of u ook besneden bent, hoeveel te worden. En we worden door de mannen daar boven aan de trap die ook besneden zijn, op de hoogte nou. gehouden van het laatste ja. nieuws. Frits en zijn dochter weten toch vaak mooie sportgasten te strikken. Zoals maandag nog Roysten Drenthe en Michael Bogert. Maar ja, wat willen ze nu eigenlijk weten van hun gasten? Kijk, van Lisa Wieringa uit Haren of je dus verliefd bent op Daria. Nee, ik vind mijn kraspartner heel leuk en ze is een lieve meid... en we hebben hartstikke leuke tijd samen gehad. Maar? Ze is getrouwd. Nou ja, dat zegt tegenwoordig Hij zit weer wel goed. Nee, dat hebben wij helemaal niet gezegd. Ik heb even niet Ik ben gewoon Albert van Linden. Nou, voor een goed gesprek konden we deze week... verrassend genoeg beter terecht bij Filemon Wesselink. Die maakte woensdag namelijk het leukste interview van de week... met... John de Mol. Ontzettend gefeliciteerd. Nou, dankjewel, Dat vind ik leuk. Met uh, SBS De Campingzender. Ja, goed hè. Kijk, ik heb hier een campingzetje nagebouwd om een ja. beetje de sfeer te hebben. Heb je ook wat te drinken hier? Ja, ja, ik, ik heb biertjes. Oh, dus, nee, deze zijn koud. Oh, die zijn beter. Ja, ja die zijn lauw. Nou, ja, dat wordt natuurlijk wel een beetje bij de campingdouw hier. Ja, decor, hè. Ja. Je bent nu een beetje de Nederlandse Berlusconi geworden. Ga je ook Boomba Boomba-parties <lacht> organiseren? Dat deed ik vroeger, maar nu niet meer. Dat ik nu... Oh, jammer. Dat ben ik niet te oud voor, hoor. Ja. Oh, en, en nog één vraag. Wat is het barbecue-cijfer uh, voor vandaag? Nou, um, ik denk wel om acht en een halve volgens mij. <middels> Mooie dingen gaan altijd veel te snel voorbij... zoals bijvoorbeeld Amsterdam en vele anderen. Vanavond is er weer het laatste deel te zien van deze serie... die ik toch nog wel even wil bestempelen... als de mooiste Nederlandse dramareeks van de afgelopen tien jaar. Met recht tv-literatuur. Ik kan er niet meer. Ze hebben een dakloze gevonden in de kelder onder het Weespaarpleinstation. Grijs heette die. Gijs van Amsterdam. Adam, kan ik je even spreken? Het was ook een hele dure serie, zoals je die niet vaak meer ziet. En ja, natuurlijk, veel budget, dat is niet altijd een garantie voor succes. Maar in dit geval was het elke cent meer dan waard. Als u niet heeft gekeken, dan is vanavond de allerlaatste kans. Maar de DVD kopen is misschien een beter idee. Ga dat zien, en nog een keer, en nog een keer. Het paasverhaal rond de Leidensweg van Jezus aan een nieuwe generatie vertellen... daar heb je tegenwoordig grof geschud voor nodig. Filmmaker Mel Gibson deed het een tijdje terug met een gewelddadige film... en de EO en de RKK deden het donderdag in navolging van de BBC met The Passion... een modern popconcert vanuit de binnenstad van Gouda. Heel erg leuk om te zien dat de Nederlandse Evergreens... een complete nieuwe laag krijgen... als ze gezongen worden door de polderversies van Jezus, Maria en Judas. Voor het ruim 1 miljoen euro kostende live-spectakel... werd alles uit de kast getrokken. Twintig camera's, het Metropoolorkest... ja, visueel gezien was het fantastisch... maar door alle grappig bedoelde gastrolletjes van BN'ers... kan ik me niet voorstellen dat de boodschap... nog door veel mensen serieus genomen werd. Maar ach, het was in ieder geval... Ja, gezellig. Maar als ik het goed zie, is het kruis inmiddels een stuk dichterbij gekomen. Toch, Hanna? De sfeer is echt heel bijzonder. Mensen hangen uit het raam. Chantal, jij bent Joodse. Het is natuurlijk niet echt een, een Joods verhaal. Maar waarom ben jij hier? Het gaat om het niet verlogenen van je wieg. En dan te bedenken dat Jezus hun alles is voorgegaan. Ja, mijn ouders zijn mij ook voorgegaan. Het is een proces. Prachtig. Ja, gezellig. Het is eenheid. Maar het ja, einde, Ja, daar hadden ze nog wel een beetje aan kunnen sleutelen. Er zijn mensen die zeggen dat Jezus zal opstaan uit de dood. En ik heb vernomen dat Jezus dat zelf ook een paar keer heeft gezegd. Geloof je het zelf? Nou ja, we weten allemaal dat dit verhaal niet goed afloopt. Er is misschien niet echt een lekker einde, maar wat wil je nog meer? We zijn hier, per slot van rekening, in fucking Gouda. Hoorde ik dat nou goed? Begaf de microfoon het nou? Zou een hogere macht daar misschien nog een bedoeling mee hebben gehad? Kastie kijken met Ron Vergouwen. Rond, uh, terugblik op de afgelopen televisieweek. Joop Daalmeijer. Heb je gekeken naar de passion? Van ik heb gangen? het in opname gezien. Ja, ik vond ja, het fantastisch. Dat ja, ik vond het heel goed gedaan. En het, het, het, het leuke is als je naar de kijkcijfers kijkt, een miljoen mensen. Een derde daarvan waren jonge mensen. Kan je je voorstellen, bij dit wat in feite oude mensenpubliek is... ik vond het fantastisch. Mooi, dat is uh, genoteerd. Je bent een uh, mag ik zeggen omroep uh, Bobo. Je bent net niet als directeur uh, geboren, want je bent programmamaker geweest. Ja. Maar je bij heel veel uh, clubs uh, gezeten. Veronica was je directeur uh, televisie. Netcoördinator heb ik al gezegd: wereldomroep, TV-kanaal, BVN. Je hebt in het buitenland rondgekeken bij Kanaal Plus. Uh, de wereldomroep. Dat is toch een punt waar we het even over moeten hebben. Want de wereldomroep ligt zwaar onder politiek vuur uit Den Haag. Moet ernstig bezuinigen. Het hart, de Nederlandstalige afdeling gaat er misschien wel aan. Wat zeg je dan? Nee, dat kan ik me voorstellen. En kijk, als je hier bij het Radio 1 Journaal... We zitten hier om de hoek bij het Radio 1 Journaal. Als je daar een paar mensen, redacteuren, die al dat nieuws wat daar is... kan samenvatten voor mensen in het buitenland wel op verschillende uren kan uitzenden... via het internet of korte golf, maakt niet uit... dan doe je dat heel goed. Maar al de andere dingen bij de wereldomroep de vreemde talen... kijk naar bijvoorbeeld naar, naar, naar wat er in het Spaans gebeurt. Bijna duizend lokale, regionale en landelijke ruimte, soms in Latijns-Amerika... nemen dat nieuws over van de wereld op en zenden dat uit. Wat onafhankelijk is, wat op mensenrechten ingaat... wat ingaat op vrijheid van meningsuiting... Ja. wat in heel veel van die landen moeilijk is... bovendien ze kunnen het niet betalen, dat is buitengewoon verdedigingswaardig. Ja. Uh, ondertussen is de sfeer daar heel slecht natuurlijk. Hè? Want die mensen zien allemaal dat hun baan op de tocht staat. Ja, dat is buitengewoon vervelend. Ik hoop dat Rick Rensen, de huidige hoofdredacteur... die oh. mensen kan blijven motiveren om goede journalistiek te maken. Ik was er uh, vrijdag even nog, aan het eind van de middag. zag er veel oude vrienden en het zag er eindelijk nog redelijk uit... dat mensen komen toch langzaam weer op. Dat vervelende verhaal in de Telegraaf. Vier mensen die daar ja. met ruzie waren weggegaan... die dan een bak stront over dat bedrijf neergooi. De hel van Hilversum... Het is wat mij betreft is dat bijna de hemel van ja, heel zo. Het is lastig als je al op de grond ligt. Dan gaan de anderen ook uh, nog op je staan. Ja, Heerlijk dan, is dat. Hè, menselijk yes. is dat. Heer, ja, ja, paarsgedachte ja, ook. Ja. NTR is een overbodige omroep. Uh, uh, het spijt me zeer voor je. Uh, fusie met de NOS kan prima. 67% mee eens. Ja, vast. Ja. Ja. Ja. Ik hoor niet bij die 67%. Dat begrijp ik. <laughs> <laughs> maar wat ga je doen als je straks weg bent bij de NTR? Uh, nou, als jij op vakantie gaat, dan ga ik dit <lacht> programma doen. Dat ga ik met Jan Slachter afspreken. dat je ook eens weg kan. Ja? Uh, nou ja, goed. Ik zit, ik zit in heel veel besturen. Ik zit in besturen van goede doelen. Ik, zit, ik, vind dat, ik ben voorzitter van Clinic Clowns, een raad van toezicht. Een van de leukste clubjes die er is. Ik zit bij de VFI, de Vereniging van Fondswervende Instellingen. Waar 130 fondswervende instellingen in zitten in bestuur. Dat is heel leuk om te doen en daar heb ik dan ook echt ja. tijd voor. En ik, ik begreep van Maartje, op kop van dit uur, jou, uh, jouw partner, dat uh, je niet de man bent die voortdurend op zijn verjaardag uh, moet worden gewezen. Nee. Uh, ga je er nog wel een feestelijke dag van maken? Dat hadden we gisteren. En, <lacht> en nou, mijn dochter en haar vrouw, die Oost die Engels is, dus dit allemaal niet kan volgen. Die, uh, die zijn er nog bij ons. We eten vanmiddag in de tuin asperges. Lekker. Ja, wat, daar sprak zij over. Oh, heerlijk. En gisteren hadden we met, met een man of dertig een ontzettend leuke avond eten. En dan uh, vanavond naar de televisie kijken. Ja, heb je uh, Studio Sport natuurlijk, uh, natuurlijk. vast. Natuurlijk. Bord op school. Is het vandaag ook zo, morgen pas? Nee, nee, er wordt vandaag volop gevoetbald. Waarom oh, zou je dus dat de net, ja, zat niet op te de wedstrijd ja. van AZ? Feyenoord tegen PSV? Feyenoord PSV, en? natuurlijk. En daar staat nog een revanche uh, natuurlijk uh, op het. Uh, en wie platform. gaat het dan winnen daar ook? <laughs> Wat, Wat zou de schiedammer. Is een schiedammer voor Feyenoord? Of is dat juist uh, net anders? Ja, die is voor SVV en RMS-DVS ja. natuurlijk. Ja, natuurlijk, dat begrijp ik. Maar al, als die niet voetballen, dan. Uh, Ging ik naar Sparta? U. Ja, natuurlijk. Rotterdam Zuid. Met de Sparta-piet die voor, voor ons Ach. kleine tribune langsliep. Ja. Ja, het oude, het oude kasteel, dat ja. trekt natuurlijk... En die altijd. gehaktballen daar, gehoord voor die waren zo Weet je, ik kom uit Den Haag weg. Wij, wij waren wel voor Feyenoord, maar uh, en niet zo uh, voor Ajax eigenlijk. Gelijk, heb je. Of, Maar altijd eerst toch uh, de eigen club, hè. Tuurlijk. Adel, goed. Eerst eigen nest bevaren. Ik wens jou een mooie zondagje op de hand. Dank je wel dat je hier was. En uh, Maartje natuurlijk ook, een prettige zondag. Tot zodanig met Gert-Jan Verbeek. De Paas Special, over vergelding en vergeving.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 Nu tijdelijk ruim 2.000 euro voordeel op het stijlpakket bij aanschaf van een golf naar keuze. Kijk voor meer pakketvoordeel op verrassendvolkswagen.nl. Dit is Radio 1.